Net schuts met het NOS-journaal. Gemeentes vragen het Rijk met spoed om extra geld... voor het onderhoud van bruggen, viaducten en wegen. Veel infrastructuur is in de jaren 60 en 70 aangelegd en aan vervanging toe. Maar gemeenten kunnen dat niet betalen. Nu is er jaarlijks ruim 2 miljard euro voor nodig. Dat loopt op tot 3 miljard, blijkt uit onderzoek van TNO. Gemeentes hebben dat geld niet. Onder meer omdat vaak onduidelijk is wie de eigenaar is van bijvoorbeeld een brug. Verantwoordelijk minister Matlener van de PVV zegt dat gemeentes niet moeten rekenen op extra geld uit Den Haag. Het Braziliaanse hoge Rechtshof laat social media platform X blokkeren. Bevel werd gegeven nadat X-baas Elon Musk weigerde een juridische vertegenwoordiger aan te stellen. Het is een verdere escalatie in de juridische strijd tussen het bedrijf van Musk en Brazilië... Die begon toen de rechter X vroeg om accounts te blokkeren die nepnieuws en haatberichten zouden verspreiden. Musk vindt dat een rechter zich daar niet mee moet bemoeien en kondigde daarom een stop aan. In Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne, zijn zeker zeven doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meer dan 70 anderen raakten gewond, meldt de gouverneur van de regio. Er zouden vijf locaties zijn getroffen, waaronder een speelplaats. Daar kwam volgens Oekraïnse autoriteiten een meisje van 14 om het leven. In het Duitse deel van de Noordzee is het wrak gevonden van een Urker visserschip dat eind jaren 60 verdween. Het 25 meter lange schip was vertrokken vanuit Delftzeil en verging tijdens een zware storm. De vijf bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Hoewel de lichamen van twee bemanningsleden kort na de ramp werden gevonden... bleven de andere drie vermist. Omdat het schip zo lang op de zeebodem heeft gelegen... kan het niet meer geborgen worden. Het weer, het is bewolkt en de dag begint in het zuiden met buien. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door... door 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB...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 Met nu, Wat Toebak Wat zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit Alles komt samen op dit moment. Ah. Echt geweldig. Ja. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik zie die moet je strenger in de gaten houden. Yes, Toebak Leeft op de radio. Uh, het is even naar acht uur. En ja, uh, ja, ze zijn alweer uitgelekt. De, de Prinsjesdag uh, rapporten. De Prinsjesdagplannen van het kabinet zijn uitgelekt. Zoals de gratis schoolmaaltijden blijven. En expats houden toch flink belastingvoordeel. Ja, ze hebben toch wel wik en gewogen. Wat is nou aantrekkelijk om ja, toch die expats in Nederland te halen. Want het heeft toch te maken, ja, we moeten toch ook wel banen creëren. We hebben soms ook mensen tekort. Dus ja, dan kunnen we die mensen wel extra gaan belasten of geen belastingvoordeel geven. En dan komen ze natuurlijk helemaal niet. Dat wil je niet. Dus vandaar dat het allemaal weer op de schop gegaan. Het is toch allemaal weer anders geworden. Nou goed, straks daar nog wel meer over natuurlijk. En eigenlijk het grootste nieuws is wel... Bent u erbij of niet? Ja? Ja, het is wel handig misschien. Als u er even bij bent. Ja. Koffie maken, zo een vrouw heeft er toch ingebakken gekregen. Dat ze eerst koffie moet zetten of zo. In in de, in de keuken de keukenvel. Weet je dat? Ik ben er hoor, kon Oké, het grootste nieuws afgelopen week toch misschien wel dit. Oasis are reuniting 15 years after they split. I can't actually believe that two of them have managed to to get back together after years of feuding. Ja, mooi. komen so, wel elkaar na 15 jaar hebben ze het bijgelegd en Backbeat the words on the street. Misschien die muur die Wonderball is toch naar beneden gegaan. En ze hebben de, de wapens neergelegd. En ze gaan optredens geven. En de ene zegt... Liam heeft geen geld meer. En de ander zegt... No, well, heeft gewoon heel veel erbij gedaan... om toch bij elkaar te komen. heeft we van Nou, kijk, okay, die Liam heeft een beetje uitspattingen. Maar weet je wat? We gaan gewoon weer vrienden worden. We zijn toch broers van, broers van elkaar. Dus we hebben over en weer op social media... leuke berichten gepost. En in één keer... Ja... Is het, weer, is het weer aan? Het bloed is dikker dan water. Doet die sticker dan water? Ja, dat zeggen ze altijd. Ja, die uitdrukking dus, uh, ken ik niet. Nee, Dat nee. zegt altijd Engels. Oké. Okay. Maar het is wel zo natuurlijk. Van, ja, je bent wel familie. En, uh, ik weet dus niet of ze echt geen contact hadden. Of dat ze uh, om zijn beurt naar een verjaardag gingen van een familielid. Ik heb geen idee. Moet toch eens uit gaan zoeken. wil je de gast op je verjaardag hebben? Dat is altijd de vraag. Ja. <laughs> ah, als je de gitaar meeneemt. Ja, dat is waar. is misschien wel leuk. Niet, niet, niet praten, want die hebben vast ook allerlei theorietjes over de wereld. Dat weet het maar nee. muzikaal, al je grieven. Ja, zeker. Al die pijn. Ja, ik moet zeggen, uh, onafhankelijk van elkaar hebben ze helemaal geen vervelende muziek gemaakt, hoor. Nee, wel. zeker die, Wat meer melodie, die hebben we vaak gedraaid. Liam, nog wel wat opstandiger. Hij heeft natuurlijk met die gast van de, de Stone Roses dus heeft pas nog een album afgeleverd. Maar nu gaan ze samen weer muziek maken. En ik ben benieuwd of het dat nog een beetje vuur ja. oplevert. En of ze ook nog nieuw werk gaan, of zullen ze alleen nog maar een ja. reunie doen? En Zijn ze al de studio ingedoken? Dat is de grote vraag. Om te oefenen. Nou, dat nee, om weer iets, op, weer iets op te gaan nemen. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze gewoon alleen gaan toeren, denk ja? ik zelf. Ja, ja dan gaat be... het echt om het geld. De, de ja, ja, die kans he? is wel ja. aanwezig. Ja, ja dat is wel, wel aanwezig natuurlijk. Uh, nou goed, ja. Liam deed er nooit moeilijk over. Hij zegt, maar, ja, soms heb ik gewoon geld nodig. Ja. Zullen jullie nog drugs hebben nodig? nodig? Ja, ik heb nee, ook toch? al geprobeerd een tour te starten, want ik kan altijd wel al wat gebruiken, maar uh, ik word niet geboekt. Nee, dat snap ik. Nee, Je bent nog niet zo <laughs> populair. Eerst, eerst populair worden, dan moet je een tijdje wegblijven en dan kan je in één keer weer. Oh, oké. Okay. Ja, en dan moet je nog wel steeds de 50' en de zestigers aanspreken. Hè? Hoewel, het is wel de doelgroep, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. Denk ik, die hebben ja. Het geval. is niet anders. Goed, want is, is jouw afgelopen week bijgebleven naast de Oasis. Nou ja, de Grand Prix natuurlijk hier in Zandvoort. Oh ja. Ja, want hoe was jouw terugrit op de fiets? Nou, prettig. Zag je heel veel mensen de andere kant op rijden? Ja, het, is het klinkt anders wel heel oud nieuws, maar het is toch altijd wel weer leuk om deze kant op te fietsen en uiteindelijk de andere kant op te fietsen als heel veel mensen deze kant op fietsen. Ja, je, jij zat op de Zandvoortslaan zelf. Ja, hoor. Ja, ja. En, en dan kan je rustig fietsen en aan de andere kant die hele meute. Ja, klopt. En okay. Het is leuk om te zien allemaal mensen in oranje en mutsen op en ja. sommigen hebben zo'n fiets gehuurd en hebben ze een heel uh, regenkleding bijgekregen natuurlijk heel goed, want die dag was het ook een beetje regenachtig. Nou, dat was het zeker. Dus op zelf. Uh, nee, het is altijd leuk om even mee te maken. Ik heb niks met het racen, maar het weer is een Zandvoort. Maar het was wel minder druk, had ik gehoord. Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar op de zondag ben ik... Toen de race afgelopen was, zijn wij naar boven gelopen... bij de trap op de Verspijkstraat. En dan ook bij die opening... had je twee van die grote slagbomen. En er zat een meneer op een tennisstoel... en de hele tijd te roepen van... Dag, tot de volgende keer. En maar zwaai. En al die mensen ook gewoon terugzwaai. Dus ik dacht gewoon zo'n soort referee achter iemand daar. En dan jamde het een beetje zo die andere straat op. En dan, dan ging je weer open up dan kwam er weer een hele golf van mensen. Dat was wel leuk maar werkt, te zien. Werkte het een beetje met die slagbomen? dat werkte prima. Ja, het werkte prima. Ja, ja, want daar heel waren heel goed. veel vragen. over slagbomen, ja, dan gaan die mensen toch wel onder slagbomen heen. En dan moeten mensen dat helpen. En die bruggen, want er is één brug niet geplaatst bij Schreuder toestand, geloof ik. Schreuder complex, waar uh, huizen worden gebouwd. Oh ja. Ik dat, en ja. Dat, dat hadden ze wat twijfel. En daar maar goed, waren slagbomen uh, wat je wel merkte, er waren toch auto's en die wilden er wel graag door. Maar ja, je had dan een straat uh, waar dan de bus dan normaal doorheen gaat. En die gaat dan richting uh, Bouw zeg maar. Ja. En uh, daar stond het al uh, shocking vast. Okay. En, uh, dus dus de, de, de mensen mochten blijven lopen, want uh, ja, die auto's konden toch niet door. En dan toch iemand er naast doorrijden en dan stond hij daar. Ja, oké, okay, nee, ik kan inderdaad niet door. Weet je. Ja. <laughs> Nou, ja, je begrijpt ja, al, het is een heuk uh, gigantische uh, activiteit ja. geweest. En het is wel weer leuk om en, nu weer even wat rust te hebben in Zandvoort. En zo stil ook de volgende dag. Ja. Ik ging de volgende dag, kom ik terug met de bus. Ik denk, wat is die straat stil? Niet normaal. <laughs> ja, ja, dat, dat heb je dan. Dat, dat gaat. Goed. Straks nog de winter. Oh, mijn god, komen jullie er wel doorheen. Dat is even de vraag. Ja. Goed, straks natuurlijk ook weer geschiedenis, het tweede geld het We gaan maar zo eerst we een mopje muziek, dames draaien. Ik struik over mijn woorden... omdat ik zo graag deze plaat horen van Moos zal het koud. Personal safje. ik Shame. I felt the disgrace of losing, but still I took all the blame, oh no, and sing it. blijven we wel dat het is maar Kevin Hepburn is de zanger van No Solid Gold. Hebben met drie jaar bestaan van 1999 tot 2002 en maar één album afgeleverd. En dat was waar dit op te vinden was mijn Personal Savior. En daarna zijn ze weer een eigen pad ge, hebben ze toen gekozen, zeg maar. Personal Savior. Dus hier bij Toepak de opening van het programma Toebak leeft. Ja, we kijken de wereld Het is vandaag wat minder uh, zonnig. Maar dat kan misschien nog gaan gebeuren. Ik weet het allemaal niet. Je hebt geen zin. We gaan zo even naar het weer kijken. Ik ja. zie hier wel 16 Tik. graden en een, een wolkje met een zonnetje. Nou, maar, maar dat is nu, hè? Kant en kant, kant op. Alles gebeuren. Goed, kijken we kijken de wereld in. Wat speelt er zich allemaal af? Ja, er is een man geweest. In, uh, dan moet hij wel open gaan, hè? Die ja. heeft het ziekenhuis dat je al die uh, infuus, hè? Ja. Zodra er dan een infuus dan. Uh, als je het een klein beetje bewoog, dan ging er een alarm af. En dan kwam weer verpleegger aan en yeah, moest yeah. het weer goed regelen. En Rob Emke die kwam na een opname thuis en die heeft een constructie gemaakt van twee papierklemmetjes. Die aan de infuus vastgemaakt worden. En door de druppelkamer van de infuus met die klem vast te klemmen, gaat het alarm niet zo gauw meer af. Er is ook niet meer te komen om de oorzaak te controleren. Nou, ze zijn helemaal blij. En die man heet Rob Emke en ze noemen hem nu... Dat, uh, de Emke klem. Het klemke van Emke. Het klemke van Emke. Dat weer gebruik in het Daar ziekenhuis is goed kan worden. En, en uh, uh, waarschijnlijk gaat het landelijk misschien wel gebruikt worden. Dus dat is wel grappig. Heeft hij ook trooide op aangevraagd? Gaat hij er binnen lopen? Nou, dat zou ik uh, als ik hem wel zo gaan doen. Maar, uh, en niemand had een wasknijper bij zich. Ik ben het bedoel even met de wasknijper vast. Nee, een papierklem was het dus. Hè? Maar definitief wel ontwerp is inmiddels goedgekeurd. De klem kan dus door alle afdelingen worden gebruikt. Ja, kijk. Dat is toch wel erg mooi om te weten het, Leuk, is, he? het is wel maf dat het zo lang moet duren. Dat is wel. Maar ja. ik ben wel nieuwsgierig... of hier niet extra nog... Uh, slachtoffers doorgevallen. Want door het e fusje dat hij afging... gingen ze toch even kijken. Meneer, gaat alles goed met u. Oh, was het was ja. dat uh, dingetje wat hem bewoog. Nou, ik zie dat u er goed uitzet. En nu blijven ze langer weg. Dus maar ja, verpleegkundige toch... zegt nu... Doordat de alarmen niet meer zo vaak afgaan, heb ik meer tijd voor zinnige zorg voor mijn patiënten. Dus dat is natuurlijk wel, uh, wel ja, ja. fijn. Nee, ja, ik geloof. Ja, of zeker. innige zorg, ja. Je weet ja, zeker. Of om even, om even zorg voor jezelf. Dat je even tot jezelf komt in plaats van die beweging. Maar goed, beweging is ook wel weer goed. Maar <laughs> ja. ja, het is lastig. Nou, als we het toch over het ziekenhuis hebben. Zieke ouderen kan geen kant op. Vandaag in de Telegraaf een groot stuk over dat heel veel ouderen toch te lang in het ziekenhuis blijven liggen. omdat vervolgzorg niet geregeld kan worden. Ja. En er worden er echt steeds meer, hoor. In 2011 gingen het toch om 15.000 patiënten. Nu zijn het er, hou je vast, 275.000 overtollige uh, dagen dat de oh, ouderen... Oh, dagen. Dagen, ik laat ik het even lekker. Oh, ja, je hebt je overtollige me. Overtollige dagen dat ze in het ziekenhuis liggen. Nou, dit is niet overbodige of overtollige dagen. Het is gewoon, ja, het is nodig, want ze kunnen nergens anders terecht. Dus dat is natuurlijk wel uh, zorgwekkend. En ja moeten dat regelen. En die kunnen het niet regelen. Want waar moeten ze naartoe? En dan heb je ook nog personeelstekort in sommige ziekenhuizen. Uh, dus dan wordt het helemaal lastig om dingen voor elkaar te krijgen. Dus hier moet echt serieus naar worden gekeken. En uh, ik zie weer kijken of ik kijk of het aantal verkeerde, verkeerde beddagen noemen ze het ook wel. Het loopt aardig op. In 2021, om nog even juiste cijfers te geven. In 2021 was het uh, 201.000. En nu is het in 73.000. Dus dat is uh, 70.000 meer me mensen die ja, in bed liggen. Zo. Dat is heel veel. Dus daar ja, en aan en al worden. die huizen die misschien vrij zijn? Ja, die, ja, ja uh, dat zou je denken. Zijn misschien niet bepalen dat als iemand uh, dan, uh, van zijn huisvestingproblemen af is... maar dat hij wel die persoon erbij in huis heeft en dat hij tijdelijk moet verzorgen. Dat je gewoon een aantal van die mensen op één zaal zegt van... Nou, um, je hebt een groot huis. Ja, dan gaan we met z'n allen naar jouw huis. Ik en zie dan, mogelijkheden. Ik, ja, en dan zie ik ook een een, zuster, een jonge zus die eigenlijk nog een kamer zoekt. Die gaat boven jou slapen. Ik heb het even allemaal in, in, in beeld nu. Volgens mij moet het, best, moet het ja. best wat mee. En die gaat op zolder met een uh, leuk dakterras erbij. En die komt dan uh, elke dag even naar beneden om wat dingen te doen. En, uh, ja, goed. Ja, ik zie het allemaal zitten. Gewoon als je creatief voor. En ik kan er ook nog een asielzoeker bij. Dat zou Faber zo leuk vinden. Ja. Als er ook nog een extra stilsoepertje bij kan. Nou, dan is het helemaal opgelost dan, ja. toch? 70.000 ja. hè, het er. Ja. 70.000 woningen. Ja. Nou, ja, we zeker. hebben het opgelost. Dat we niet hebben het opgelost. Zo creatief zijn. Oh, ja, ik heb geen ruimte hoor, echt niet. Nee. Ja, maar, nou, volgens mij heb jij ook al wat ruimte. In de winter hier, maar... heb ik wel wat meer ruimte, maar het mag ja. niet. We hebben er naar gekeken. Het mag officieel. Wij niet. mogen in ons zomerhuisje geen uh, asielzoekers verwerven. Nee, nee, nee, nee. Nou, Ik heb er ook nog wel een mooi verhaal over, ja. maar dat komt zo wel, denk okay. ik. Vertel, wat heb je dan? Ja, dat wil je nu al? Ja, oh nee, laat eens een balletje je, je hebt gelijk. Oké, okay, straks de antwoordste Zo Daar zijn we niet meer. We zijn weer ziek. Je van tobak leeft. Oh, mooi dit hè, Travis? Sing, sing, sing. En uh, die had het over bus. Ik was ook met de trein was gegaan. Oh, die kan ook. Je kan ook met de trein. Gaan, dat kan ook. Vorige week was dat erg uh, goed geregeld in Zand. Om de vijf minuten ging er een trein van uh, Amsterdam naar Zandvoort voor de Formule 1. Dat is nu allemaal weer opge. En ook de spoorovergangen zijn weer open. Dus dat is ook wel weer lekker voor Noord. Nou, zeker weten. Ja, Noord heeft wel op een andere manier ge uh, genoten. Ze hebben er grote schermen geplaatst en dan kon ze alles volgen. Nou, dat is ook wel weer, dat is ook wel weer mooi gedaan. Toch? Nou, grote schermen, daar had ik het over. Goed, ja. vertel. Ja, ik had toch een vervolgbericht op net natuurlijk over uh, dat we ruimte moeten maken voor uh, mensen... Maar er is een man uit Toren, die heet Wim Verheul. En die heeft dus zijn moeder en zijn schoonouders bij zich op zijn terrein. Ja. Want ze leven op 4000 vierkante meter. Oh, er is ook Daarom... ruimte. Dat is behoorlijk ruimte. Ja. En daarop staat een aparte zorgwoning van 67 vierkante meter. Een prefab Maar enige daarnaast hebben ze dus van binnenuit hun eigen woning... hebben ze gewoon een aanbouw gemaakt. Helemaal legaal, Verwaardig onderdeel van zijn huis. En er is geen steen illegaal geplaatst. Maar toen is er een anonieme tip geweest... Van, uh, uh, dat er gewoon. Uh, hij denkt dus gewoon dat iemand de rancune heeft. omdat hij een paar mooie oldtimers op het terrein heeft staan. Oké. Okay. Maar uh, de gemeente heeft dus op een gegeven moment gezegd. wij zijn van plan nu een dwangsom op te leggen. Want er worden twee huishoudens gevestigd op het perceel bij uw woning. Ja? Yeah. In strijd met het bestemmingsplan. Oké. Okay. En dan uh, krijgt hij straks dus vanaf dan een dwangsom van 6000 euro per week. Oh. Nou ja, en dan ben je dus gewoon zelf goed bezig Je bent dat mantelzorg, dus Het is je schoonmoeder, het zijn je eigen ouders. Ja. En dat mag dan gewoon niet. Nee, ja, de gemeente loopt toch geld mis. Dat is echt wel gauw. Ja, maar ja, ze zijn dus uh, bezig met een petitie. En uh, zijn er zijn ruim 8000 uh, keer uh, is daar getekend. Ik heb het stuk wel gedeeld op onze Facebookpagina. Om, uh, maar ik, ik kan de petitie zelf niet vinden. Dus, uh, ik... Als een al luisteraar de petitie kan vinden... Dan, uh, dan hou ik me zeer uh, aangevallen. Ja, je hebt heel veel terrein. Dus ik zou zeggen, doe nog zo'n uh, zo prefab-geval. En zet dan twee asielzoekers bij. En dan is het voor mij hij gedekt dan. Ja, ik weet niet of je, of je, hoeveel, hoeveel je er op je terrein mag hebben dan gewoon. Ja. Als, je nu al twee, als je nu al een prefab-woning heeft, of je er nog een mag doen. Ja, hoeveel, dan word je bedrijf, hè? Hoeveel vierkanten. Ja, ja, dan word je bedrijf. Maar dan kunnen ze gewoon niet een of de belasting invoeren. Dan 6.000 euro per week. per week lijkt me iets te veel. Nou, dus wow dat ze ergens nog een, uh, iets willen sponsoren, de gemeente. Of we moeten we een of ander gebouw gebouwd worden... Wat, uh, wat later weer overbodig is. Dat zou kunnen, maar uh, ja, nee, je kan er toch al creatief mee omgaan met zoiets. Maar ja, goed, hij, hij dacht mezelf, ik kan er zo maar wegkomen. Maar ja, laat misschien ook gewoon even alle plannen kunnen indienen... en dan hadden ze er nog wel met hem mee kunnen denken. Dat had ook gekund natuurlijk. Dat was wel een creatieve ja, oplossing Maar je mag dus natuurlijk. niet meer dan één zorgwoning op je terrein hebben. Nee. Maar de, de, de andere was gewoon een uitstulping van je eigen woning. Is dat dan een zorgwoning of niet? Zij voordat je je ouders hebt en dat je kind bijvoorbeeld heel behoevig is. En die heeft een eigen gedeelte. Ja, het is natuurlijk wel heel mooi. Als iedereen dat zou doen natuurlijk met uh, een gedeelte van je familie. En, jezus man, dan zou het echt een mooie wereld worden hoor. Jazeker. Ja. Niet iedereen heeft nog wel ruimte natuurlijk, dat is ook wel Goed, Goed, vandaag een stukje in de krant te lezen. Een klein stukje, het ging over een bommetje. Ja, dat had te maken met een koe natuurlijk. En het uh, was namelijk uh, koeien waar in het Drentse Norg ontsnapt... En ze hadden een wandeltje door een wo woonweek gemaakt. En uiteindelijk kwamen ze in een tuin kwamen ze terecht. En daar was een van de beesten dacht, uh, op een afdekking van het zwembad te gaan staan. En zakte door de afdekking heen en viel oh. in het zwembad. En uiteindelijk zijn er een paar sterke mannen in het zwembad gegaan. En die hebben uiteindelijk met een stuk touw om het nek uiteindelijk deze koe weer op het droge gekregen. En uh, uiteindelijk hebben ze de, de eigenaar van de koeien weer opgetrommeld. En die heeft uh, met een trailer alles opgehaald. Dat doet me zo te Ik was hem helemaal vergeten. Het verhaaltje van vroeger. Ik woonde vroeger ook in een... In een in een dorp en in een vrijstaande woning. Bijna een villa, zeg maar. En op een gegeven moment zaten wij aan de keukentafel... S avonds, of smiddags, en we zagen echt letterlijk... een hele kudde koeien... Onze we ons het pad opkomen en liepen er letterlijk zo de tuin in... waar ze net alles hadden gezaaid. Dus mijn vader was niet heel blij. Maar het was wel een onwerkelijke situatie. Uiteindelijk heeft mijn vader daar nog wel wat uitgeslepen. Want hij heeft al die zaden teruggekregen die allemaal weer geplant waren. Oh. Maar het was een heel opmerkelijk situatie. Wat gebeurt hier allemaal? Al die koeien in de tuin heen en weer aan het lopen. Ja, regelmatig liepen de koeien door onze straat... van het ene stukje weiland naar het andere stukje weiland... Ja, ja. Moet je wel bepaalde paden afzetten, anders zit je natuurlijk wel in de, ben je wel in de pinut. Wel gaaf. In het, ja, het, ja. Is wel, het was wel een bijzondere ervaring. Goed, vandaag uh, kwam ik hem tegen. Een nieuwe single van Vlog of Seagull. In de jaren 80 hadden ze een grote hits met onder andere dit. Ik weet niet of je dat nog kent. Zo so I Ran. So Far Away. En ook nog I Wish I Had a Photograph. En je zou denken, hebben ze echt een nieuwe stijl aangemeten? Nee, het klinkt wel een beetje hetzelfde. Ook met de synthesizer en die zijn tegenwoordig we weer heel erg gip. Dus ze dachten oh, kom op, we gaan weer aan de slag. Nieuwe single van deze band, Some Dreams. Rationeel gegeven. Some dreams, daar kan je alle kanten mee op. Maar toch het geluid van Vlok jij Siegel. Jawel, het zit er nog steeds in. En ik bedenk, uh, zijn ze lang uh, al weg geweest. Nee hoor, ze zijn nog steeds actief vanaf 1989. Dus ze maken nog steeds muziek. Alleen, het valt minder op. De grootste hit was natuurlijk ook wel dit. Hè. Dat was... En wat zag die zanger eruit? Leek wel een klein duiveltje. Echt, de jaren tachtig. Met uh, een soort. Uh, haarkapsel wat omhoog getest Wat met een leren jackie. Met punten erop. Dat dus je denkt punker, maar ook weer niet. Het is bijzonder. Vlog of ziekel, plaat En. Uh, uh, uh, Zwerm of. Uh, Zwerm of zeemeeuwen? Nou, daar, uh, daar denken we liever niet over na. Die hebben we liever niet in zand. Dat snap je ook wel weer. Goed. Ik hm. kijk wat ze er meer uitgebrengen. Zandwoord Nieuws? Tijd voor het nieuws. Je ja. hebt helemaal gelijk. Ja, hou het draaiboek goed in de gaten. Vertel. Ja, ik ben namelijk in NetTV in shock. Ja. Want uh, ik hoor nu, uh, of ik, ik lees nu dat het strandpaviljoen Hippie Fish... in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig is afgebrand. De brand werd vanochtend dus om half vijf ontdekt door een schoonmaker. Die heeft direct 1 in 2 gebeld. En, uh, maar hij stond al volledig in de brand. En het werd al snel duidelijk dat het paviljoen niet meer te redden was. De brand veroorzaakte veel rook. Maar doordat de wind aflandig staat is is oostenwind hadden de bewoners van de Zuidboulevard vrijwel geen last van de rookontwikkeling. Nee. En de werkzaamheden van de brandweer zullen de rest van de ochtend gaan duren. Nou, daar zitten echt afgrijzelijke foto's bij van enorme brand. Ja. Oh, wat sneeuw allemaal. Weet weer. weet wel, was dat niet Biesclub 10 of dus nee, ook... nummer 10 is dit. Ja, maar die ja, vorgetje... 10 ook. Ja. Ja, was die, die was nou, toen, dat zijn er meerdere. Een wasdroger of zo, geloof ik. Een wasdroger ja, die ja. toen. En dan klaar was. en dan doe je uiteindelijk de ja. deur even open. en er zit een zoveel temperatuur in. en dan je, komt er zuurstof bij en dan gaat het branden. Klopt, ja. ja, dat is zo'n bizar iets. dat je En deed. het ergste is natuurlijk eigenlijk ook wel. van de, uh, drie jaar geleden, in oktober 2021. hadden ze ook al een flinke brand. Ook nog. Okay. Maar toen was het niet helemaal uitgebrand volgens mij. Maar nu is het echt. ja, het is allemaal hout en zo. Okay. Dus het, het is uh, droog geweest, dus dat fikt als de mallen. Ja, het begint net een beetje lekker weer te worden, zeggen we altijd in Zandvoort. Ja, ja wordt het al heel warm onder de voeten. Nou goed, mm. nog steeds een beetje nabespreken in de zandvoort te gelezen over de vier dagen Dutch Grand Prix. Zeer geslaagd in het dorp. En behalve de race, ook de Zoon was goed bezocht met veel entertainment ook in, in het dorp. Een groot spektakel was natuurlijk Armin van Buren, dat was alweer ruim een week geleden op, uh, op vrijdag. En in de Straat was echt de drukst. En uiteindelijk in de Chin Chin. En ook uh, was er veel muziek uh, voor de jeugd. Er was geen gesprek te voeren, zegt de man in de zandvoortse krant. Zand. Het was snoeihard. En uh, in het, als je bij het Kerkplein kwam, dan was het een beetje een zwart gat. Daar gebeurde helemaal niks. Nee, de horeca he? had het een beetje af laten weten. Had vorig jaar uh, had het veel geld gekost in plaats van opgeleverd waarschijnlijk. En toen dachten ze, nou... Laat maar, we doen niet meer mee. Dat is wel bijzonder. Oh. En uiteindelijk uh, was het zondag was het, uh, om 12 uur ten einde. En toen werd het, wat jij al zegt... Heel rustig. Is ja, zeker. ja, zeker. Maar het is wel fijn om even uit het feest te zijn. En ik heb daar inderdaad ook uh, op, de, op zaterdagavond... heb ik daar ook uh, rustig aan het kerkplein even wat gedronken. En er zat ook een man naast ons. Ja? En uh, ik zeg van, goh, hard gewerkt vandaag. Nee, hij was toch wel als vriend. Maar al die mensen, die dacht, ik ga even rustig uh, ja. even lekker wat drinken hier. Ik voelde dat er een paar uitjes uit de hand was gaan vertrekken uiteindelijk. Misschien <laughs> dat wordt, wel. Dit wordt me toch te veel. Ja. Dus eigenlijk weet ik het wel iets. Ik nee, dit dat... was een badgast. Dit was een badgas. Oh, was een badgas. Dus uh, er is uh, afgelopen zondag... Uh, was er op een gegeven moment kleding uh, gevonden op het strand. <lacht> en uh, dit was gewoon uh, gisteren ook. Een aantal hulpdiensten hebben donderdag nacht op het strand gezocht... naar een mogelijke zwemmer in nood. Oh. En de reddingsbrigade en de KNRM hebben het strand afgezocht... naar een zwemmer nadat de kleding was gevonden. En... Uh, het is nog steeds niet duidelijk van wie die kleding was. Misschien is er iemand heel veel na te gaan slemmen. En dat hij uh, uh, gewoon afgedreven is. Dat er een beetje stroming was. En dat hij ergens uh, dacht van nou. Ik, ik, ik loop maar naar huis. Want ik, uh, ik kan het helemaal niet vinden in het donker. Ik het is zie een reclame is voor me. Dat iemand in het telefoon staat. Ja, daar weet ik eigenlijk ook niet. In het hoekje hier terecht. Ja, je, oh ja, die. Ja, ja. die. Zandvoort ja. heeft een racefestival achter de rug. Ik had het net al overal. En uh, er zijn alle activiteiten in Zandvoort geweest. En nu wil de gemeente weten hoe de bewoners... Uh, het heeft ervaren. En ze, het is een onderzoek, wordt daardoor respons, zo heet deze dat de bureau. En ze hebben het vorig jaar ook gedaan. En met die uitslagen van vorig jaar hebben ze dit jaar weer allerlei dingen gedaan. Zoals stickers op bankjes geplakt. En ze hebben meer geluidsmeters opgehangen, want er waren toen al wat klachten over geluidsoverlast. Dus nu kan je die lijst invullen. Kijk op de www.zandvoortskrant.nl onder het kopje nieuws en dan kan je tot 8 september kan je dus uh, je klachten en tips en uh, wat je leuk vond en wat je niet leuk vond je kan je invullen en dan kan de enquête. Het okay, okay okay. okay. is het om te kijken waar, uh, wat ze volgend jaar met uh, de formule 1 en daarmee dus, kunnen kunnen doen. De dus niet, jaar, bij de Zand, niet bij de Zandworstse Korant, maar Zandwoordnieuws. Zand, oh, ik dacht Zandvoort. Denk ik? Ik, ik, ja, ik? ik zit nu op Zandworstse Ik zie hem niet. Okay, nou. dus, uh, nou, we gaan het even kijken waar je precies staat. Ruspons. zitten we op onze Ja, en dan kan je meedenken. En, oh, in Zandwoord zijn er volgens mij zoveel dingen waar je over mee kan denken. Ja. ja. Soms denken ze dat ze tekort schieten, maar ik heb echt het idee dat het er heel veel is hoor. Goed, nog iets anders. Oh ja, ik ben nog aan het zoeken. Sparend zoeken. Landen zorgt voor een schoon Zandvoort. Ja, 10.000 bezoekers zijn ze geweest. We hadden het net over Formule 1. En ze zijn echt met een extra ploeg. Acht, acht? Extra ploegen zijn ze aan de gang geweest door de straten. Ze hebben 250 extra afvalbakken en extra, uh, extra extra rondes gereden. Om uiteindelijk alles voor elkaar te krijgen. En dat het een beetje knap werd in Zandvoort. En bepaalde straatmeubilair hebben ze tijdelijk verwijderd En hebben ze nu de laatste dag ook weer teruggeplaatst. Druk bezig geweest, ook bij de, zeker bij de Loopbruggen was het toch wel een beetje rommelig. Nou goed, alles wordt langzaam weer gefatsoeneerd hier in Zandvoort. Met dank aan sparen landen. Okay. Ja, die heeft er handen vol aan, geloof ik aan. Want ja, je neemt je voor om niks op de grond te laten vallen, maar toch valt er iets uit je zak vandaan. Oh maar ja. gek, ja, ja die, Soms ja. ben je ook niet meer helder meer, dan had je toch wat slingen. Ik weet het Goed. Dus ik over zie de Zandvoort. hier trouwens, dat is op zandvoortinside.nl die uh, enquête. Ja, nou, volgens mij kan je hem op verschillende plekken wel vinden, maar... Maar je, als je hem echt wil invullen, moet je gewoon even zoeken. Ja. ja. Nou goed, kijk even. Goed, het zover is over de zand voor zijn bracht Het tweede gedeelte hebben we nog meer. Eerst hier even iets Orville Pek, wat er het plas nog wel De man met masker op. Wie zit er achter? Geen idee. De Kalimunak hoort er ook bij. Down and let it ride now. No one around where to go. Turn it up and turn me out, love. Something says to. Long. but who's got the time baby won't walk the line baby seems like the night is ours tonight that would never be born. Orville Peck is al wat jaartjes muziek aan het maken en hij heet eigenlijk gewoon Daniel Pietout. Maar in de openbaar draagt hij altijd een masker. Ja, daar is hij ooit mee begonnen dat bevalt hem wel. Hij denkt, wat Kiss deed, dat kan ik ook wel doen. Dat is wel grappig om altijd een masker te dragen. Kunnen mensen hem ook niet zo gauw herkennen. Nou goed, Kylie Minogue zou hem pas wel achter het masker hebben bekeken. Want Kylie Minogue deed mee met deze plaat van deze Orville Peck. Midnight Ride Stampede. Zo heet de nieuwste today. En hij maakt alle soorten muziek. Soms is het wat stevig en soms is het weer een beetje country. En soms is het lekker poppie. Zoals deze plaats. Leuk hoor. Poppy. Poppy. Oh. Zeker. Yeah. Nou, steek van bal. Hou jij van olifantenvlees? Ja, ik had gehoord ja, dat uh, olifanten <laughs> worden afgemaakt omdat ze daar geen. Geen, geen vlees hebben. Dr yeah. uh, nou, Namibi is zo droog en nu wil. Uh... Hebben ze uh, het ministerie van Milieu gezegd? Van, nou ja, we gaan gewoon echt wat wilde dieren doden. En vlees geven aan inwoners die door de droogte te weinig voedsel hebben. Eiwitten moeten we hebben, mensen. Ja. Het gaat om 300 zebra's, 100 genoes, 100 elielandantilopen. 83 olifanten, 60 buffels en 50 impalas en 30 nijlpaarden. Zo. Maar de dieren leven op plekken waar voor het wild te weinig water en grasland beschikbaar is. En door die extreme droogte zullen de conflicten tussen mens en dier toenemen daar. Maar ik had ook gehoord dat sommige olifanten het ook wel een beetje vervelend waren. Omdat ze op zoek zijn naar eten. En dan komen ze ja. die dorpen binnen. Ja. En als ze daar komen, dan zijn ze helemaal al de sigaar. Dat je denkt: ja, dat is, niet, dat is niet zo slim om daar rond te lopen, uh, de olifant. Want dan ga je er zeker aan. Maar ik hoorde hier in Nederland een man uh, ja, van een dierenorganisatie. Die had zoiets van: ja, die was echt verontschuldigd. Ja, sorry, ik snap best dat mensen daar honger hebben. Ja, en ik wil, ja, het is moeilijk om dat nu hier te zeggen. Terwijl wij ook allemaal gewoon ge eten hebben. Maar wij zijn, het, wij zijn het toch voor de olifant. Echt waar? Ja, die zeiden van, ja, dat kan je toch niet maken? Die olifant, daar, daar komt niemand voorop. Iedereen gaat die olifanten maar doden, omdat mensen geen eten hebben. Wij zijn even voor de olifant. Sorry, zei die ook. Sorry. bezwaard. <laughs> <laughs> recht bezwaard. Van, dat kan je eigenlijk niet maken. Maar ja, maar ja op, schat ik le le leveren zo'n uh, 200.000 olifanten hè, verspreid over vijf landen in, in Zuid-Afrika. Dus uh, dat is we hebben het over uh, uh, 80, hè? was het gewoon? 83. 83. Nou, ja. nou ja, ik bedoel... Uh, dat is uh, geen, niet eens een promil of zo. Nee. Maar ja, het is wel natuurlijk als, de, als de, het land het zo arm heeft. Ja. En ja, het is eigenlijk stropen door de overheid om de ja. mensen te eten te geven. Ik vind het wel een goede zaak. Ja, zeker. En hoeveel mensen zijn er? Zijn er ook heel veel mensen? In uh, daar? Ja, want die, Ik hoor die man al zeggen, ja, maar er zijn ook heel veel mensen. Misschien kunnen er ook wel een paar mensen minder zijn voor het land. paar mensen opgegeten worden. Ja, voor die olifanten. Ja. Kijk, kom even voor de olifant op nu. Oké. Okay. Ja, sorry, sorry. Dan moet je kijken hoeveel hier geslacht wordt. Uh, gewoon voor de mensen, of voor vlees. Ja. En dan denk ik van, nou ja, dan valt het dit allemaal nog wel mee. Want we gaan per dag in een slachthuis. Leuk, hè? Nou, gewoon, van... gewoon hier het westen. Gewoon, wij hebben het goed om over dit soort dingen te discussiëren. Ja, ja, ja. Terwijl ja, ja. je denkt van, je gasten die, hebben het gewoon, die proberen het hoofd boven water te houden. En wij kijken met onze linkse ideeën, kijken ernaar en denken, ja, doe ze even normaal, joh. Zeg maar, ik het nou sterk daar allemaal, wij gaan hier wel leuke plaatjes draaien, echt waar? Ja, ja, doe maar. Maar goed, sowieso heb ik straks nog wat nieuws over de leerling van tegenwoordig. Hoe zwaar is die tas die je mee moet slepen? Nou, die schijnt echt bizar zwaar, zwaar te zijn, echt. Is maar even gitaar op de radio. BBI, we hebben een stedetje uit, die heet 1. En dit is nummer 1, Daar nou, bijna wel. Kinky, let's go. Ik denk zo I can't get thoughts if you out of my mind yeah. Text you what I wanted to, your picture replied yeah. Brain like Berkeley and a mouth like a footy face Say my name and I scream like a pumpkin I know something about you You like a little bit of this before you come through ah. Ah, Kiki uh, Kinki, zo heet de plaat van uh, BBI. En ze hebben een CD uit, die heet One. Om het niet te moeilijk te maken, want dan kan je een beetje volgen. welke CD is dit? Nou, deze heet 2 twee... raters. Ja, dit is het tweede album, heel goed geraden. Goed, vandaag ging de Telegraaf een stuk te lezen over. Ja, start van het nieuwe schooljaar is uh, sjouw geblazen voor de scholieren. En ze torsen soms wel meer dan 10 kilo met zich mee. En uh, Telegraaf heeft een weegexperiment gedaan bij de Rotterdamse Erasmus College. En uh, sommige ouders maakten zich echt serieus zorgen... dat zo'n jong knapie van 34 kilo gewoon nog even 10 kilo erbij moet nemen. En bij elkaar weegt hij dan ruim bijna nou ja, 45 kilo. Weegt zo'n gas dan gewoon. Dus nou ja, en dat moet allemaal op zijn elektrische fiets natuurlijk. Ja, fietsen gaat ook al niet meer zo moeilijk dan ook. Dus ik zeg een elektrische uh, boekenkart. Is dat wat? Om die gewoon achter zich mee te kunnen laten slepen. Ja, dan wat die advocaat ook altijd hebben. Zo'n sleepdingetje. Zo ja, uh, ja. ja soms, soms en waarom niet? met wieltjes. Ja. Nou goed, uiteindelijk, sommigen uh, vallen dan allemaal mee. Die hebben meer techniek. Of meer elektronische boeken in het, uh, die iPad zitten. Maar heel veel mensen hebben... Nou, maar het toch ja, je mag geen computer meer in de klas. Dus je mag ook geen iPad met, uh, nee. met al je boeken erop. Nee, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, het is echt serieus. En dan moet er moet over na worden gedacht om dat er anders aan te pakken. Dus dat uh, is ook weer? Dus, uh, Zo'n 13% van de ouders maakt zich evengoed erg veel zorgen over het gewicht van de school. En 33% maakt zich een beetje zorgen. En volgens 13,7% heeft een kind uh, een lichamelijke klachten door. Zo, zo. Is het van alle tijden? Want ik herinner me inderdaad dat toen ik uh, ook in de brugklas zat. Dat ja. had je inderdaad die uh, smalletjes, ja, die, die hadden een enorme schuldtas. Ja. Dat was dan nog zo'n uh, leren, hè? Met zo'n flap zo. Ja, met zo'n flap. Die bruine ja. dingen, weet ja. je wel. Ja, wij hadden een pukkel, want ik zat bij de LTS. Ja. En ja. ja, dat was zo'n uh, zo tas die je bij de. Hoe noem je dat ook weer? Zo'n legershop shop kocht. Mm -hmm. Dumps, dumpstore kocht je dat. Weet je, en dan gingen natuurlijk dus ook allerlei ja, dingen opkalken met ja. je filtsift en zoiets. Ja, in de studies hadden echt zo'n leren. Ja, met zo'n zo leren. Ja, ik zat ook op de VWO, hè? Ja, precies. Ah, zo ja, dat heb je toch. Op het Lyceum. Ja, ik had gewoon een tas gepakt uit de hoek, zeg maar. Rechts. Ja, je kan al het, Boeken alles allemaal al wel in. En we waren natuurlijk veel met ons handen bezig. Dus uh, dat gereedschap hoeft je niet mee te nemen. Ja, maar het is wel leuk, zo'n school. Je bent wel leuk ik had dat ook wel gewild, handarbeid. Maar wij hadden meisjes, die kregen dan... Uh, uh, borduren en zo. Dus ja. hè, en de jongens die mochten de hand erbij doen. Okay. Ik vond het toch wel een beetje nou, apart. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Nou, ik heb mijn zoon naartoe overgehaald om uiteindelijk timmerman te worden. Misschien is het zo gegaan. Oh. Mijn oom, opa was timmerman, toen ben ik ook gaan timmeren. En uiteindelijk ben ik de suikerfabriek in gegaan. Een hele, hele aparte carrière, smits. En uiteindelijk uh, ben ik hier in zorg terechtgekomen. En ben wel gaan timmeren in, in de tuin met mijn zoon. En die is nu timmerman. En je hebt ook op je kinderen getimmerd? Dat weet je niet. Ja, maar dat is gewoon alleen met de vlakhand. Ja. Vertel. Zo doe je dat. Uh, er is een, uh, een cruiseschip, het uh, schip de Villa via Odyssey, en die hadden dus eigenlijk gezegd van, nou, je kon een cruise maken van drie jaar, en dan uh, was je helemaal verzorgd, en toen gingen ze overal heen. Dus mensen hebben hun huis verkocht en die dachten van, nou, we gaan drie jaar dat doen, en daar wow. zien we wel weer verder. Oh, drie jaar. Maar nou blijkt dus dat het schip <laughs> dat ligt daar al, al, al drie maanden in Belfast te wachten om het te gaan verstrekken, maar er zijn problemen met de roeren en het certificeren van het schip. En uh, overdag lijkt het echt een prima uh, cruise met maaltijden, filmvoorstellingen. De uit, de passagiers kunnen allemaal met uitjes naar bezienswaardigheden of tripjes naar het buitenland maken. Maar s'avonds moeten ze van boord en worden ze in hotels ondergebracht. Oh, Oké. Okay. En uh, de passagier uit Florida zegt dan: van... ik heb een paraplu nog nooit zo vaak nodig gehad. En, maar er zijn anderen die zeggen van... nou, we willen eigenlijk misschien wel in... toch wel in... Uh, dat was nou wat ik zei, in Belfast blijven wonen. Maar het is helemaal geen gezellige stad. Maar ze zijn er helemaal ingeburger. wat oh, grappig. Nee, goed, jij, <laughs> ze kennen alle kroegen, ze kennen alle restaurants, ze kennen alle, uh, alles. Maar uh, ja, de aanschaf van een hut die varieerde dus van 90.000 tot 812.000 euro. What the fuck? ik dus zou ja. dus drie jaar zouden ze eigenlijk zeg maar een uh, never ending cruise never ending cruise ja nee, ja ik, ik hoor dat gisteren ik, ook op de radio ik vind het wel leuk dat ik nu ook het artikels zie. Ik, ik weet niet hoor zo lang op een schip ik krijg toch altijd ik krijg altijd een beetje dit gevoel erbij dat ik denk van ja, ze, nou ik weet niet of ik dat ga doen alles alle schepen achter me verbranden nee is niet een goede uitdrukking ja uh, uh, uh, en dan uiteindelijk op zo'n schip plaatsnemen. ja nou ja ja, op zich is het niet verkeerd. Mark. Weet je hoeveel uitstoot een schip heeft? Dat is echt ongelooflijk. Deze heeft bijna niks aan uitstoot, want hij ligt aan de haven de hele al drie ja, maanden. Ja, maar toch. Nou ja, goed. Uiteindelijk moet hij wel gaan varen, denk ik. Ja, denk ik denk dat het wel uh, moet Wat gaan, gaan gebeuren. Nou, nee, <laughs> goed. We zullen het zien van de creatieve oplossing. Ja, even terug in de tijd. Allemaal oh, bijna 20 jaar geleden met de Long Blanc. Once and never again. Is dat duidelijk? Nooit meer is dat duidelijk. Ze zijn alweer, ja, jeetje, we staan sinds 2003. En dit was een van de grote platen die ze hadden. Once and never can the long blonde voor toepak kleeft. Loopt tegen 9 uur. Straks in het tweede in het radioprogramma hebben wij natuurlijk de geschiedenis. We kijken wie die jarig is. En onder andere degene die jarig zou zijn geweest, ja, is dan ook deze man. het is nog niet begonnen. Nee, Dolf Brouwers. Ah. Ah. Ja, toch, van die leuke uitspattingen natuurlijk. Hè. En dat lekkers... Ligt... En heren, we herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden. Nee, wilt u uw mond houden? Ik ben niet op zijn plek. Nou, hij is goed. ook van het vieze liedje: van Circle en Fetichu. Ja, hij kon heel goed zingen, hè? Hij kan echt goed zingen. Want hij werd gewoon bij, hoe uh, is het ook weer, Sonja Barad werd, werd hij uitgenodigd. En uiteindelijk uh, was er zoiets van. Uh, uh, do, do, speel eens wat op de piano, zegt Sonja. En hij zette in. En, en... Dat deed hij gewoon live, hè? Wat een probleem. Nou goed, straks meer over zijn leven. Hoe werd hij zanger en hoe uiteindelijk kwam hij echt tot grote publiek, uh, met het grote publiek onder de aandacht. Nou, dat okay. was een hele rare stap die hij gemaakt heeft. Ah, zeker. Ja, heel bijzonder. Hey, we hadden het net over cruiseschip ja. schepen. En ik zie nu, dit, dit is al voor de vierde keer... afgelopen zondag was er een Disney-cruise-schip... en die heeft Amazon overgeslagen... na een Extinction Rebellion acties. Want uh, begin september zou die komen. Maar ze worden er echt doodziek van. Want klimaatactivisten die hebben al in, in de muiden... Hebben ze de afgelopen vier weken hebben ze de sluizen daar ook zitten blokkeren. Oh, oké. Okay. En zich vastlijmen aan de deuren en toestanden allemaal. Nou ja, je wordt er natuurlijk helemaal gek van. En het schip heet de Disney Dream... 340 meter lang, 4.000 passagiers. En die zouden dus op 6 september aankomen in Amsterdam. Ja, ze hebben is... al bekend gemaakt, ze gaan nu een dag eerder naar Zeebrug in België. Ze denken, ze zijn helemaal klaar met die Hollanders. Ja, ze hebben wel eens uitgerekend... Wat... Neerschieten die... Uh... Wat, wat, wat, wat kost, wat zo'n uh, zo cruiseschip uitstoten? Er was 20 vrachtwagens om de ringweg, constant rijdend... Per dag of zoiets was dat. Ja, dat, was, dat was een bizarre uitstoot gewoon. Maar ja, goed. Ja, maar Extinction Rebellion die zegt dus... Uh, van, uh, uh, dat de extreem vervuilende cruise industrie moet stoppen. Ja. Maar dan, ja, ik bedoel, dit zijn dan Amerikanen... En, uh, uh, moet jij die ook aanpakken? Nou, ga lekker naar Amerika, weet je. Nou, daar... Moet je kijken wat die mensen daar vervarende oh. auto's hebben. Ga lekker daarheen. Oh, ja, da, da, precies, doe ze daar maar even. Ik wil er geen last van hebben. Nee, nee. nee. nee ik vind het een mooie insteek. Ja, je eerste. zal maar nee. zelf op cruise willen en je komt de, de haven niet uit... omdat die gasten daar zich vastgelijmd hebben. Wacht even hoor. Nee, toch? Je zit je in die leeftijdscategorie die je in cruise wil? Nee, je bent nog veel te jong ervoor. Bijna. Bijna, dat gaan we niet doen. Vandaag ook een stuk in de krant te lezen over Arno Karskens. Hij was natuurlijk voorzitter van. Ja, on, ongehoord Nederland. Die praat over zaken waar niemand over praat. Dat is altijd heel belangrijk. Ja, over discriminatie van de blanke mens. Die in, door de zwarte mensen in elkaar wordt geslagen. Ja, dat is een hele belangrijk onderwerp. En uiteindelijk is hij op non-actief gesteld. En ja, hij komt niet meer aan het werk. Want hij heeft hele rare dingen gedaan. Onder andere. Heeft hij intimidatie gedaan, woede aanvallen. Uh, Karsken zou onder andere Reza Bloemenstein hebben verboden een bril te dragen. Nou, Het wordt echt steeds gekker. Oh, oh. Gewoon. Of ze mocht ook niet lachen, want dan werd ze niet serieus genomen. Nou, Hij ja, had allerlei ideetjes over hoe het allemaal moest. Verder heeft hij ook nog niet helemaal volgens de regels uh, gewerkt. Hij heeft de dochter van Klever aan een baan uh, bezorgd. Uh, zakelijk leider geworden... En, en nou ja, hij heeft meer dingen gedaan. En nou is Bert Herema, uh, uh, Harm uh, Be Beertema, sorry. Ik maak er allemaal wat anders van. Harm Beertema, 72. Hij is al eerder gevraagd voor een politieke partij. Is nu gevraagd om ongehoord Nederland te gaan leiden. Hij zegt, ja, wat ongehoord Nederland doet is heel belangrijk. Ik zit erover na te denken. Om toch misschien, ja, ik wil het misschien wel gaan doen. En uiteindelijk gaan ze nu met Arne Karstens nog om de tafel. Om een klein beetje een goede afsluiting te doen. Want hij heeft wel goede dingen gedaan. Maar hij is... Even een klein beetje de verkeerde kant op gegaan. En dat, uh, dat moeten we gewoon afsluiten. Goed, laatste plaats voor, de, voor dit uur. Gaan we ook afsluiten? Rond de klanken van Lenny Gravitz: Electric Blue Lights, de man met de zonnebril en die hele strakke buik. fuck? Wat is die gat?